door den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalmen 103 en daarvan het 7, 8 en 9. Heen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermde ogen. Dan is er als hier op ieder die hem vreest. hij weet wat van zij maakt op zij te wachten. Hoe zwak vermoed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij toch van jongs af zijn geweest. Psalm 103, 7, 8 9. van het Heilige Schrift kun je opgetekend vinden in de Evangelie van Johannes aan daarvan het 19e hoofdstuk, het eerste 16 versen. Maar vooraf de 12 artikelen van ons algemeen christelijk geloof.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 en gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgewaarnd in hemel, zittende ter rechterhand God, God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den heilige geest, ik geloof een heilig, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap en der heiligen, verheving der zonden, wederopstaand in de en een eeuwig leven. Johannes 19 en daarvan het eerste 16 versen. Toen nam Pilatus dan Jezus en hezelde hem. En de kruisknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en werpen hem een purperen kleed om. En zeiden wees gegroet, Hij koning der Joden, en zij gaven hem kinnebak slagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem. Ziet, ik breng hem tot eliedenheid, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornkroon en het purperen kleed en Pilatus zeide tot hem ziet de mens als hem dan de hoofd en de dienaars zagen riepen zij zeggende krijg hem krijg hem Pilatus zeide tot hem neemt gij lieden hem en krijg hem want ik vind in hem geen schuld. De joden antwoordden hem. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want gij weet. Want gij want heeft Zelf gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde. werd hij. Hij meer bevreest en hing wederom in het rechtgeest en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt hij tot mij niet? Weet gij niet dat ik mag heb iets te krijzigen? En mag heb je los te laten? Jezus antwoordde. Hij zou geen macht hebben tegen mij. Indien het je niet van boven gegeven waren. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd. Heeft groter zonde. Van toen af Pilatus hem... Pilatus hem los. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende: Indien hij deze loslaat, zo so zijt hij des keizers vriend niet. egelijk die zijnzelf zelf koning maakt, wederspreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op den rechterstoel in de plaats genaamd Strotes en in het Hebraeus Habata. En het was de voorbereiding voor het Pascha en omtrent de zesde eer. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, neem weg, krijg hem. Pilatus zeide tot hem, zou ik uw koning krijzen. De overpriesters antwoorden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen haaf hij hem dan gewoon over op dat hij gekreist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover het lezen van het Heilige Schrift laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Lieve Heeren in de hemel. O, mocht het die behagen. Om ons nog te gedenken. In de zoon eeuwige eeuwigende liefde. O, Heren, dat het nog in uw gunst mocht zijn. Dat we nog samen mocht zijn in geest in deze middag. Heren, wij zijn het. Steil en diepe vankers. Maar mocht het u behagen, om reden van uw zelf nog te nemen en ons nog te mogen bezoeken, Of laat er nog eens wat vallen in deze middag hier, dat van eeuwigheidswaarde mocht zijn, dat gij uw woord nog eens mocht tot een eeuwige zegen, tot de bekering der zonder. of dat hij het nog eens zegenen mocht, tot ontdekking en tot verder leiding, dat u zelf nog eens openbaren mocht aan een arme, ongelukkige ziel, en dat uwe volk nog eens vertroosten mocht, en heer, dat het nog eens Geven mocht dat het jij gemocht, tot de eer van uw grote naam? Hij zijt het zo waardig hier, en hij weet dat hij vergeerlijk wordt alleen in de werken van uw eigen handen. Het denkt ook aan uw hele kerk hier over het lengte en brede der aarde. Mogen nog eens vele trekken door de koorden van uw liefde. Dat ze van het oosten en het westen en het noorden en het zuiden nog getrokken mocht zijn. Want, hierin in, in de vele onderdanen zijn de konings eer. Heren, gedijnt dan ook de noden. Hij weet het familie die zo diep en rauw geplaatst zijn. Mocht die moeder nog gedenken. En die kinderen en kleinkinderen en overkleinkinderen. Hij weet o oh Heer wat er plaats genomen is. Zo onverwacht in het bijgelopende weg. Mocht ons waarlijk leren sterven voordat het sterven wordt. En heren gedenkt dat lieve meisje dat er zo diep doorgaat. Heren mocht haar nog bezoeken. En mocht haar nog van de strijd nog eens verlossen. Hij kent het hart en hij weet wat er omgaat. De lichaam dat is zo zwak hier. Maar mocht je nog eens bezoeken. En verlossen. En nog zou het nog kunnen wezen hier. Naar uw goddelijke raad. Dat, ze, dat haar mond nog eens open zou doen. Om uw naam nog te verhoog. Heeren mogen dan ook de vaderen, moeder en kinderen in die diepe weg gedenken. En hey, wij mogen nieuwe naam herkennen, ook voor een moeder die na zo'n lange tijd niet op kon komen. Maar vermidden mogen ze nog weer in onze middag zijn. Al mocht ze nog veel pijnlij, gedenk haar hier. En heef haar ook in al de weg van lijden. Een open venster naar Jeruzalem. Met haar man samen. Ach, hier ook mocht de wegen nog gezegend worden. En als ze nog eens getijgen mocht dat het nog goed was om verdrukt te wezen. Heer, gedenkt dan ook al de nodige weet ieder heisgezin, ook het vader in het ziekenhuis en ook een moeder en een kleine kindje in het ziekenhuis, we leggen ze al voor je? Het denkt de weduw, we naar en wees de heren, gij weet al de noden en mogen ze bekrachten en vertroosten, dat kun je alleen doen. Heren, mogen nog in deze midden een verrassende god zijn. Heeft nog eens ruimte in nieuwe dierbaar woord. En mocht nog eens geven, Heere, dat er nog een arm en een heur nog eens zijn mocht. Of die het nog eens met die verworstelen mocht. En met die zichten moet. Heeft nog een teken der goede Heere. Laat die woord nog eens met kracht door die wok. Goddelijke is nog eens toegepast worden aan de harten hier. Hij weet wat er iedereen in nood van staat. Hij denkt de kinderen, hij denkt de jonge mensen. Het denkt het alle heren van volg, volwassenen. Hij weet en iedereen oh laat ons niet over aan onze eigen. Mijn Heere, trek nog en bekeer nog. Gedenk iedereen dan ook in reizen en in trekken. Wat naar de oude vaderland gegaan is. Wij waar waar herkennen ieder woord voor die bewarende hand en ook weer teruggebracht. Heere, gedenkse, gedenk ook die weduwe van uw knecht die niet meer is. En al de moeilijkheden en rouw hier, mogen uw kerk en het oude vaderland gedenken ook hier. En mogen de vele beden van uw volk van nog gedenken. En ook vandaag aan de dag nog, heren, mogen een gebedgevende en een gebed antwoorden God nog zijn. Verblijt ons dan door eeuwen daden. En heren, help ons alsjeblieft. Want zonder die heren, wat zouden wij toch behinden. Maar heren, ga toch voor ons. Help ook in het lijsten. Of laat de duivel het niet winnen hier. Maar heeft nog een teken in dit midden hier. Dat gij het geeft overwonnen. En omdat gij het overwonnen heeft, daar zou ik kerk het ook mag overwinnen. Ach, laat ik kerk nog eens in een beetje doen zingen hier. Ach, geef nog een beetje rust, geef nog een beetje vervritten. Geef nog dat nog eens een beetje mee moet vallen. Oh, niet van de reis, maar alleen in die lieve koop. O, die het verwonnen heeft tot een heere van zijn vader en de welwezen van zijn kerk. Heere, doet het om uw naams wil. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Heer, hij maakt mij wegen door die woord en heeft bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waar geen goed treden wendt. Leid mij in die waarheid, leer ijverig mij wet betrachten. Want hij zijt mijn Heilo, Heer, ik blijf wie al den dag verwachten. Psalm 25, tweede, derde en vierde vers. Wij vragen u een aandacht voor onze tekst dat ik in het voorgelezen hoofdstuk van Johannes 19. En daarvan het vijfde vers, het laatste gedeelte. Ziet de mens. ver? Wij schrijven erboven het, le het leidende woord met drie gedachten van dezelfde woorden in het eerste ziet het mens en in het tweede weer ziet het mens en in het derde hetzelfde ziet het mens in het eerste ziet het mens als het proontje van Gods en in het tweede ziet het mens in de diep, diepe leiding van deze borg, die leidt onder het recht van een drieënde God. En in de derde plaats ziet het mens in de kleed van de zaligheid dat God door Christus door de toepassende werk van het heilige geest aan zijn kerk mocht even. Wij zien eerst in het eerste plaats, plaats ziet het mens. En als wij in onze tekst hier die woorden hoort, gemeente, ziet de mens. Dan kan het niet anders wezen. Als wij daar de leidende borg ziet, dat onze gedachten teruggaan. Want wat daar in de rechtszaal van Pilatus plaatsneemt, niet, dat is wat dat de mens terugbrengt naar paradijsgemeente. Waar, want wat wij hier zien in deze woorden, daar zien wij een mens. Gekleed met een kroon, Gekleed met een purper pur, pur, pur, kleed. En als een van de anderen van, van Lucas of Matthäus die schrijft erbij. Ook met een rietstok in zijn hand. En dat zijn de spotkleders. Waar dat de zoon gods mee gekleed is gemeend Met die ziet de mens. Gekleed met door doorn kroon van schuld. Het kril gekroond met door doorn kroon van schaam gekleed met het purper kleding van ongerechtigheid en spot. En in zijn hand het rietstok der spotten, want daar is hem, daar ziet hem als die koning. Maar daar ziet hem als een die, die wordt verspot gemeend. Maar dat is het ergste niet, nee. Want daar ziet hem onder het recht. Want maar in het eerste plaats willen we even stilstaan. En dat is in de staat de gerechtigheid. En daar mogen we ook zeggen. Ziet de mens gekroond. Want Adam die was gekroond gemeente. Met de kroon. Die God hem gegeven heeft. En dat was de kroon van liefde. En de kroon van wijsheid. En de kroon van eer. Want de Heere die heeft hem geschapen. na zijn eigen best. En dan. Het kan niet anders dan de kerk God, Dat is denken terug. waar hebben we eenmaal in de stad de gerechtigheid gemeente o oh die kroon gedragen heeft en dat was de kroon van gemeenschap dat was de kroon van de prankje wil van opstappen het, het was de Heere die heeft de mens de hoogste plaats gegeven maar het heeft de mens niet behaagd om tevreden zijn met dat, met dat bijzondere plaats dat de Heer hem gegeven is. Maar hij wou als God worden. En door dat, door dat ongehoorzaamheid, dan geven wij gemeenten onze kroon verloren. En wat hebben we verloren gemeente. Wij hebben de kroon. Dat ons gegeven was verloren. De kroon van liefde. De kroon van wijsheid. De kroon dat we geschapen waren. Naar de beeld God zelf. En dat kroon van gemeenschap. En dan zeggen wij. De o oh, zit die adem en even. onder de rechtsgodsgemeente, want daar zijn ze van paradijs uitgedreven. En ziet die adem is aan, heeft die nog die kroon? Nee, gemeent, die kroon, die heeft die verzonken. En wij in adem, wij en onze kinderen gemeente, wij hebben die kroon verzonnen En wij hebben die kroon van gemeenschap niet meer, nee. Maar, oh wij gaan met een kroon wel over de wereld. Maar welke kroon is het gemeente? Het is de kroon van Gods rechtvaardig vervoed. Mooie zin, denk. Wij en onze kinderen, wij zijn geboren in de zon. En wij zijn zonder dat kroon dat adem mee geschapen was. Maar wij dragen de kroon. En dat is de kroon dat we God voor eeuwig kwijt zijn. En niet alleen kwijt zijn, gemeente, maar dat in bittere vijandschap. Dat we tegen God opstaan. En daar zien wij een enkel in het begin. O zie de mens in adem in de staat van gerechtigheid. Zou je hart niet ween gemeen. O wij is zonder genade. Dan begrijpen mensen niks meer van me. Niks meer van. En daarom is er ogenblikken in de leven van God volk, Dat het met een heimwee wel eens teruggaat. Naar de staat van gerechtigheid. Waar dat ik nooit in die staat een scheiding wist tussen God en de ziel. En waar dat er nooit een zonde tegen God gedaan is. Tot de zonde van het eten van het van het verboden boom. En waar dat er nooit een ongeloof. En nooit de Satan geweest is. O dat dat die werk dag en nacht. Om dat kerk maar in de wanhoop te brengen. Maar naast onze val. Dan begrijpt de mens het niet meer. Wij zijn het te hoog moeder, om het te eigenen. Maar het is toch de waarheid. Wij begrijpen het niet meer. Mens die is blind voor zijn blindheid. En dood voor zijn doodheid. Gaat hij de eeuwigheid tegemoet gemist. Wees maar eens hier. Ben je nog plan om vandaag nog te sterren? Kan nog hoor. Jans. De dag ervoor nog. Nog in een eisigheid gegaan. En het volgende dag. eeuwigheid. Geloven het gemeente. Dat er maar eens. één een stap. Tussen ons in de dood is. Nee we geloven het niet. Wij hebben geen verstand meer. Wij hebben dat in ons een diepe bond breek verlaat. En geloof maar niet dat het anders is. O, oh, een mens die geen zoveel van de wereld weet. Maar dat die sterven moet dat geloof niet. Een mens die hamerwoord wordt. Die hamerwoord. Maar laat me nog verder in onze tekst komen. In onze tweede plaats. Ziet de mens. En daar gaat over de middelaar. En dan is het nodig dat we hier in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk weer, toen nam Pilatus, dan Jezus en hazelde hem, en de kruisknechten een kroon van dornoch gevlochten hebben, zetten die op zijn hoofd en werpen hem een purper kleed af. O gemeente, wat zou het toch nodig wezen. Als we dit zaak behandelen. Dat we diep voor God zou bijten. Want het is feitelijk te heilig om over te spreken gemeente. Ik heb vanmidden nog gedacht. O hoe kennen nietig mens over dat Heil gaan spreken. Want wat zien wij hier gemeen? De Zoon God in het menselijke natuur daar leidt dat borg in dat diepe leid. En die haal van ene rechts, rechtszaal naar een andere rechtszaal. En hier wordt die een doorne kroon aangedaan. O gemeente, dat is de kroon met die diepe en lange doorns, die ze gedaan heeft op de hoofd van die gezalde koop. En later heeft de, heeft de schriftgeleerde hem ook ges, geslaan op die, op die gezalde hoofd, waar die, die scherpe doornen zo diep in zijn hoofd heeft ingegaan ziet de mens o gemeente staat toch stil en ziet daar de mens Jezus kroont met een doornkroon en wat zegt het aan hem? o gemeente het over de zon en het spreekt over het gerecht van God. Ziet de mens gekleed met een purperen kleed, kleed. En met een rietstok in zijn hand. En ze groet en ze groeten hem. Ze spotten hem. Wees gegroet. Hij koning der en daar staat al de lamme Gods gemeent. Al dat lamme Gods dat geslacht moet worden. Maar heb je er wel eens wat meer in gezien gemeent? Want er lag wel meer, wanneer dat het hier staat, ziet de men. Dat is niet alleen het lamme Gods gemeente nee, maar daar staat meer zegen het volk die door het geloof is mogen zien, dat er is meer dan het op gemeente. Daar staat niet alleen het Lammegods, maar daar staat het leeuw uit het trein van jude gemeente. En die draagt daar die dorende kroon. Die draagt daar die spotkleed. En die draagt daar die rietstok gemeente. Dat is de leeuw uit het Stem van jullie gemeente. Al oh, heb je hem wel zo mogen aanschouwen. Maar hij gaat als een lamp, Maar hij is dezelfde leeuw gemeente. Oh, wat zou een mens toch niet moeten Dan staat mijn verwondering stil. Ziet de mens. En wie staat die voor gemeente? Oh, daar staat Pilatus, al die Romeinse rechter, maar het Romeinse rechter, dat is ook is rechter voor God. Dan Pilatus, die moet op eit voerde, de rechter. God. Christus die heeft dat zelf gezegd aan, aan Pilatus, want hij zegt hij zou niets kunnen doen terzijde dat het, dat het van de hemel gegeven is. O oh, Pilatus je begrijpt het niet meer. Pilatus die zou natuurlijk gesproken en met natuurlijke voel, die zou Christus wel willen vrijzetten. Want Pilatus kon in Christus geen schuld vinden. Maar Pilatus begrijpt het ook niet gemeente. Pilatus die heeft ook geen licht. In dat boortochtelijke werk van Christus. En daarom gemeente het is zo nodig. Dat we er licht over krijgen. Het is in deze weken, de lijdensweken. Maar wat heb je ermee te doen, gemeente? Wat heb je ermee te doen, gemeente? Oh, er dus zijn onder ons die ook lijden mogen. Maar als wij lijden mogen, de gemeente, dan lijden wij om eigen schuld. Want dan zou onze hand en onze eigen boezem op de steek. En dan zou we toch het eigen mogeheerigheid heerigheid zijn Want wij hebben gedaan wat kwaad is in zijn goddelijke ogen. En daar kan onder, daar kan onder ons gedenkt maar die oude moeder. Ze leidt ook in deze dag. Voor 52 jaar samen gewoon vleden zond. En niet afgebroken. Maar dat is een ander leiding gemeent Dan dat Christus leidt. Oh, ziet men, Hij leidt met de kleding van onze zon. Dat is een ander leiding gemeent. Hij draagt de kleed van zijn kerk. En hij leidt om dat gebed dat we vanochtend een beetje overgaf, De verheerlijking van zijn vader. Dat leg hier, af, je daar, af het hier in Gods woord staat, ziet het mens. En dan ziet hem daar. O, al dat leidende borg die leidt om de zon, om de recht en hij het liefde. En wij lezen in Gods woord. En Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem. Ziet, ik breng hem tot die liedenheid, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vindt. Hoe is dat dan mogelijk gemeend? Hoe is dat mogelijk? Pilatus die getijgt: Ik vind in hem geen schuld. En toch draagt hij het spotte door en troon, het, het zonde kroon door en kroon van de zonde. Hoe is dat toch mogelijk gemeend? Oh, ik. Zou het toch zo graag willen hebben. Dat er, dat er zou onder ons. Die er eens wat ingeleid mogen zijn. Zou zo, zo profetelijk wezen gemeend. Want wij hebben er zo weinig kennis maar over. Oh wat is het. Wat is het een onbegrijpelijke zaak. Voor de natuurlijke verstand van de mens. Paar Pilatus, hij getuig, ik vind geen schuld in hem. En toch draagt hij dus de kleed van zonde O gemeente, sta maar eens even stil. En ziet daar, en wie ziet je daar? Af Paulus ziet af Pilatus, zegt: zie de mens. Wat ziet je dan? Kijk maar lang hoor, wat ziet gij dan? Daar zien wij het liefde des vaders. Onbegrijpelijk ziet daar de mens gekroond met een kroon, Van welk de doorn in het bloed van zijn heilige hoofd uit werd de, de vaders liefde en was zich een tweede plaats gemeend de liefde de zoon en hij staat ziet de mens o ben je er niet mee eens Weet gaat onze verstand te boven. oh ziet daar de mens in dat kleed gemeente Ach, af af dat oude volk van Israël de Jordaan door moest gemeente dan gaat die ark als een type van Christus door de droogte maar hier is de ark de reeuwige behoudenis, en daar haat. Dan gaat hij niet door de Jordaan van droogte niet. Maar dan schiet de Jordaan in het hoogste. En de, he, de halven die, die hebben over zijn de hoofd gemiet. Want dan het is al te vloek hij, Dat vloek tegen die geliefde komt. En hij staat er gemiet. O, ziet dan de mens, en hij zwijgt, hij zwijgt in, in die gekleed met die doornenkroon, hij zwijgt. O, ziet daar is zondevol van God, als de bloed van zijn heilige een hoofd stroomt, daar zien wij het liefde. Maar daar zien we ook het recht. Want God die treedt in het goddelijke recht gemeente. In de veerskaar van zijn eeuwig recht. Daar treedt Christus in. En als je daar die gelieve kon, Die dierbaar borg van zijn kerk. O oh, dan zegt Gods woord ziet het men. O gemeente, o volk van God in onze midden. Ik hoop dat de Heer je dat nog eens gegeven mogen worden. Dat je er nog eens een enigheid van mogen zien. Zie daar de mens. Dat is de plaats, gemeente, waar het onschuldige Jezus draagt de schuld van zijn kerkgemeente. En daar draagt hij het. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik kom die we willen te doen. O oh vader. En daar zien wij gemeen O oh, daar zien wij die koning. Die koning van de kerk. In zijn spotkleed. en zijn spotglied. Maar gemeen. O oh, Blijf maar, maar. kijken gemeente. Want dit staat hier. Ziet de mens. En dan. En dan gemeente. Dan zien wij hem. O als die lam. Die geslacht wordt. Om. De verheerlijking van de deugde gods. Genade en waarheid. Dat moet verheerlijkt worden gemeente. Rechterheid en vrede. Daar gaat er voor gemeente. En zo de lamme gods. De zonen gods. Die enige middelaar. Die staat voor de rechtstoel van Pilatus. En als Pilatus Jezus. Dan kwam hij, dragende de doornkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem: Ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen riepen, zij zeggende: Krijg hem, Krijg Pilatus zeide tot hem, neemt gij liedig hem en krijgt hem, want ik vind geen, ik vind in hem geen schuld. O, wat is de mens gemeend? de joden, die zeggen krijgt hem, en Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem, en toch schreeuwt de joden, krijgt hem krijgt. Een mens is dood in de en in de misdaad En hij heeft geen oog meer voor het recht, nee. Het, het reine Christus. Maar wij moeten op een andere manier zien, gemeent. Want wij moeten het zien dat Christus die leidt niet om zijn zonde. Maar hij leidt om de zonde zonde van zijn kerk want dat kerk dat wordt hier gekocht dat is aan Christus in de stilte van de eeuwigheid gegeven want daar heeft de vader hem de kerk gegeven in de stilte van de eeuwigheid gemeen. en hier, hier wordt dat kerk door de dier waar prijs des bloeds gekocht en daarom haat Christus hier in dat weg van lijden. Om die kerk te kopen met zijn dierbaar bloed. Tot de voldoening en de verheerlijking van de deugde God. En de verheerlijking van zijn heilige wet. En hij draagt weg de vervloeking van de wet. Dat aan dat kerk legt ja. O zie de mens gemeente maar laat ons eerst zingen van Psalm 89. En daarvan het 7, het 8 en het 9 vers. Hoe zalig is het volk. Dat naar die klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht. Van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam. Zich al den dag verblijden, die goedheid straalt hun toe, in macht schrijft hen in het lijden, die onbezweken trouw zal nooit gewoon val gedogen, maar I gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, 7, 8 en 9. meent er nog een enkele woord over onze tweede pens, ziet het mens O volk van God ziet toch wat er staat in Gods woord geschreven ziet het mens en daar is het gekomen met een kroon, die draagt de kroon voor die o dat gij het tot alle eeuwigheid niet zou moeten dragen. Hij draagt de spotkleed voor u, o volk van God, dat gij het niet eeuwig in de rampzaligheid zou moeten dragen. Ziet dan de mens, ziet daar de koning van de kerk. O is het een wondergemeente... Af de kerk door genade in het oefening van het geloof. Hem mogen aanschouwen, de laatste ze zingen. Hij is de beminste boven de tienduizend. O, af de kerk mogen even inblikken wie dat is. De de kerk roem in hem en door hem alleen. O, ziet hem als de liefde des vaders. Ziet hem al de liefde de zoon. En ziet hem onder, onder de doren kroon van zoon. O, ziet hem gemeente. Onder het goddelijke recht van zijn goddelijke vader gemeente. hij treedt om de de onder de recht gemeente. En hij het liefde. O, dat je hem zo mocht eens aanschouwen, gemeent, O, dan zou het toch waarlijk wezen. O, dat je zo maar wegzakken zou. En met, met goddelijke eerbied, dan zou men stilstaan. En voor hem doen wijzen. Want hij leidt mij, hij leidt door, gemeen. Want hij zou triomferen. Want ik heb het vanmiddag een beetje mogen zien. Niet alleen als dat al die lam geslacht wordt, maar hij stond er al de leeuw van de stem van jude gemeente. Als weigt hij daar, hij blijft toch dezelfde en hij zal die onvier gemeente. Want hij, hij zal vereendigen wat zijn hand begonnen heeft. Want hij zal zijn eigen overheven aan de dood. Niet als een natuurlijke mens zijn eigen overheeft aan de dood. Nee. Maar als die God. Als dat zo'n mens. God in zijn menselijke natuur. En die door zijn goddelijke natuur versterkt wordt. Er is geen ogenblik van twijfel geweest, gemeente, in de leiding van dit borg, nee. Er is geen ogenblik van twijfel geweest in de kost dat hij voor zijn kerk betaalde, wauw. Eerst instantie tot de nieren van zijn vader en de tweede de, ver, de verkochting van zijn kerk. En dan in onze derde plaats een enkele woorden ziet de mens. Oh, want die kleding dat Christus gekocht heeft door zijn dierbaar bloed. Dat kleding heeft hij niet voor zijn eigen gekocht, nee. Maar voor verloren zonen en dochteren van Adam. Dat, dat volle prijs heeft Christus betaald. Tot de verheerlijking van de deugde gods. En van zijn heilige wet. Dat er een volk zou vragen. Zo gij in het recht wilt treden. O Heer, en gadeslaan. Ons ongerechte heden. Ach wie zou dan bestaan. En gemeent het gaat op een eeuwigheid. En is schuld, uw zonde, die gaat met uw gemeente. En af het nooit door die borg voor u overgenomen wordt. Wat zou er straks van terechtkomen komen gemeente. Want onze zonde, die gaat met ons naar de rechterstoel van God. Oh, wat, wat zou het een wonder wezen. als het nog eens vast mocht lopen hier. En dat we nog eens met Job is vragen. Hoe kan een mens met God verzoend worden. En dan zou ik zeggen. Zie de mens. Daarom kan. Omdat die lieve zoon God. Die stond daar. Onder Pontius Pilatus. Als rechter van de Rome. Romeinse, maar ook als wereldrechter, maar ook als in Gods hand als rechter. Maar daar wordt hij over gegeven om gekrijzigd te worden. En wat is, wat is de bezoldering van de zonde? Dat is de dood. En het staat hierin, in deze hoofdstuk. En zijn namen Jezus en leid hem weg. O gemeen, ziek de mens. Want daar heeft hij de schuld van zijn kerk overgenomen en hij daar heeft hij Gods eer verheerd in de betaling van de schuld door, door zijn diepe leiding en zijn diep, diepe vernedering gemeen. En daar leidt ze hem weg naar Habata. Om daar straks aan de vloeghout van Hokuta. Daar zou het gehoord wezen. Dit is En daarom, daarom mag het schuldig kerk, die wel waardig was voor eeuwig vervloekt te worden, die mag. O, oh, dat kerk, dat wordt. Ongekleed gemeente Want gelooft het maar niet gemeente Dat de kerk dat zou zomaar in de hemel springen Gelooft het maar niet hoor Want die kerk die zou het leren Van welke grote nood en dood Daar ze van verlost zou zijn ja. o, die kerk die zou het leren in dit leven o als de deugden daarvan van getij Heren wees mij eens zonder nog genade. Het is niet alleen dit zonde. Dat roept ons straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En hoe kan ik met God toch. Hoe kan ik recht voor God toch schijnen. Of aan onze kant. Voor eeuwig onmogelijk. Maar hoe gaat het dan toch gemeente. Het gaat toch op een eeuwigheid. En wij weten het maar niet gemeente. Maar hoe ga ik met. Hoe kan ik met God? Hoe kan ik zalig worden gemeente? Oh, dat mag ik zeggen. Ziet de mens. En dat is dus zo nog. Heiligt om zijn kerk te verlossen, om zijn kerk oh te kochten met zijn dierbaar bloed. Dat er een volk zie mag zeggen. Wel saalgij winst. Zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is omheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog de dus sier is bedekt. Wel zal is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar het recht hem niet was schuldig hier. En die in het vroom en ongewijnsd gemoed. Heens bedrag, Maar blank oprechtheid voedt. Ziet de mens in de volk van God. Hoe is, oh, hoe is het mogelijk gemeente. Die kerk kleedt in dat, in dat kleding van gerechtigheid. En dat God zeg ik. Heen zonden in mijn Jacob. Heen overtreding in mijn O, oh, hoe is het mogelijk, niet. Wat zou het dan? Wat zou een eeuwigheid te kort zijn om dat wonder uit te zien. Dat het verloren Adamskind voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig bevrijd. En dat niet naast de kant van het gerecht gemeente. Dan in de rechtstoel van Pilatus ziet de mens hij leidt om zijn kerk voor eeuwig vrij te maken. Dat die kerk die zou die kleding, die klederen van gerechtigheid. Oh zonder prijs en zonder held mogen ontvangen. Het is een vrije genade gemeente. Wij kunnen het nooit verdienen. Wij hebben het juist anders Voor vereven van onze kant. Wij zijn het onwaardig geworden. Maar het heeft God behaagd. En daarom legt de hulp in de stilte van de grote eeuwigheid. Daar wordt de kerk geboren. En daar wordt de kerk gekocht, gemeente. En dat op de grond van gerechtigheid. Tot de verheerlijking van de deugde Gods. O, oh, daar zou de kerk even zingen. Om, die, om de houd deugde te verheerlijken in de gemeente. Maar het zou hier beginnen in een tijdje. O, oh, daar, daar zijn mensen die wel, die zeggen veel te veel. O, oh, dat doen we allemaal. Wij zijn er zo dwaas. Daar zijn er mensen die spreken wel over dat er zonde verheven is. Maar er is er nooit een rechter bij geweest, gemeente. O oh, die wel eens met voorkomende waarheid. Dan gaan ze wel eens met, met springen over de aarde gemeente. Maar och het zou er wel eens straks aankomen gemeente. Het zou er straks eens aankomen. Want o, oh, als een mens er straks voor, voor, de, voor de rechtsstoel van God gebracht worden. En als we straks aan onze doodbed komen. Daar zou wel honden blaffen dat we nooit gehoord heeft gemeent. Wij zouden grond onder onze voeten moeten hebben. En daarom zegt de Paulus zo, zo, zo klaar in Gods woord. Maak hierop in en verkiezing zeker. Want geliefde gelooft het maar hoor. Want bij een Jezus is geleefd. Daar kan wel veel godsdienst zonder Jezus. En er kan wel veel geredeneren en gepraat zijn gemeente. Maar ziet de mens. En dat volk die zouden er wat van weten gemeente. Wel God die treedt met Christus als borg in het recht. Maar zijn volk die zou als na, als na Als followers van de borg. Die zouden het ook wel, die zouden er wat van leren. Wat de zonde gedaan heeft gemeente. en er is een volk die zou met, met die zouden de bittere dingen tegen derselven. Ze zouden dat. They will write bitter things against themselves, congregation. Ze zouden de eigen veroordelen. Ja. en God even vrij maken. zouden die ze even verdoemen in de hel. Want ze krijgen. Of God lief mogen we de eigen zaligheid. En of, of God als God al rechter dat kerk vrij gaat spreken. O oh geloof maar. Wat er wel plaats nemen zal. Wat neemt er dan plaats gemeent. Dan gaat het duivel brillen gemeent. O oh, als God dat kerk gaat vrij spreken. Dan gaat het duivel. Die zijn, die zijn. Die zijn mens verloren heeft. Die gaan zo bril. En dat kerk daar zal heen. Daar zal een leven hebben hier op aarde. En dat is een leven van vele, vele strijdgemeenten. Maar zolang dat dat kerk hier nog op aarde is. Dat, dat verzoende kerk. En bijzonder die kerk die het weten mocht. En, het, en bijzonder de kerk die ermee geoefend is. Dat kerk, daar zal maar weinig is in dit wereld hebben hoor. Want de duivel die weet. Dat straks. Wat gaat er dan van gebeuren gemeente. Dat straks. Dan komt Christus weer. En niet in de rechts. Rechtszaal. Van Pilatus niet, Maar op de wolken van de heen. En dat was, En dan wat gemeente. O, oh, dan komt Christus zijn bloed eruit voor eeuwig, voor eeuwig thuis te nemen. En daar zou geen duivel heen meer wortels kunnen schieten. Nemen. Maar zolang dat dat kerk hier is, en, en hoe meer dat dat kerk bij en uit die koning mocht liggen, hoe meer dat de kerk vervolgd zou zijn. Het is een ongetwijfelde waarheid gemeente. Hoe ver dat de kerk van God afleeft. Dan wordt, er niet ver, dan wordt het niet zoveel vervolgd. Maar als de kerk in het oefening door genade mocht leven. Dan heeft de kerk hier weinig rust. Gelukkig. O gelukkige gemeente. Want... De minder is dat de kerk hier heeft, hoe makkelijker sterven het straks wezen zal. Hoe dieper dat we hier onze steken in hebben, en hoe, hoe meer dat we hier thuis voelen, hoe zwaarder zal de dood wezen, maar er is een kerk doorgenade en wij mogen zeggen: ziet de kerk. In wat er staat in Gods woord, ziet de mens de kerk gekleed in dat kleding van gerechtigheid. O gemeente, ken je ge er wat van? Weet je er wat van? Van dat af, van dat afdeling, de werk God, waar God ontkleedt de mens Gelooft Geloof het maar zeker hoor. De Heer die kleedde mens zomaar niet aan. Dat hij zomaar door gaat springen. Geloofde maar nooit. Maar God omkleedde adem. En dan kleedde hij hem aan. En dat zou nog vandaag aan de dag dezelfde plaats moeten nemen. En de Heer zegt. Zou de zonde ordentelijk voor de ogen stellen. En of een mens zijn schuld. Kleed voor de reine rechtigheid. Van God komt te staan. Gelooft het maar gemeente. Dan gaat hij beven. En dan gaat hij vrezen. En dan gaat hij zichten. En er komt een goddelijke ogenblik. Dat de kerk gaat zwijgen. Dat de kerk het niet meer durft te vragen. Hij diep een eer biedt voor God. Dat zo'n goddeloze monster O, oh, het zalig te worden. Het gaat niet over een alle vlakken weg, gemeente. Want God die treedt af. Als je maar niet gelooft. Ziet dan daar in die. in van, in, in, het staat in onze tekst. Zie de mens daar. In, in die rechtszaal van Pilatus. Als je de licht van de zonde denkt. Want daar treedt God als. Vader met zijn eigen zoon die lieve Borga. Daar draagt de zoon de gods. De teken van gerechtigheid in die doornen kroon. Straks straks was die in God En die van rechterstoel naar rechterstoel. Onbegrijp. En straks wordt hij weggeleid. Dragende die vervloekte krijg. O, gedenk maar niet, licht over de zondegemeenten. En denk maar niet dat de Heerde de zonde aan de kant legt. Nee. Maar God verheerlijk zijn naam. En, en die kerk, die, die zal door recht verlost worden. En die zal verlost worden in een manier. Dat God een eer zou ontvangen gemeente. O volk van God in onze midden. Dan kan het wel eens zo diep afdalen. En dan kan je het nooit meer geloven. Dan zou je het wel voor alle mensen kunnen geloven. Dat ze allemaal zalig kunnen worden. Maar dan kan ik niet meer zalig worden. Nee. Maar het moet nog een stapje verder. Worden. Want het moet zover komen dat ik niet waarder ben om zalig te worden dat ik God voor even vrij staat om even te verlaten en af en daar komen we, want dan zou het dan zou God spreken. Ik heb een help. op, ik heb een, Je leest hem maar in Psalm 89. Ik heb leed, help, want dat is mij. Oh, wat komt die borst dan toch dierbaar voor dat volk? En daarom. O, oh, dat begint hier wel eens in een ogenblik. Dan gaat dat kerk zingen. Om hem groot te maken, ja. En de rijken, O, oh, diep, diepste in de stoffen op te bijten. O, oh, gemeente. En de gaan weinig. We o, oh, zou de vermidden een arme, ongelukkige mens zijn. Zou toch zo'n voorrecht wezen. Of er nog ongelukkige mensen. Er zijn zoveel gelukkige mensen tegenwoordig. Maar zou voorweg dat er nog een ongelukkige mens was. Ongelukkig. En waarom ongelukkig? Om mijn schuld. Ongelukkig over de verheerlijking van God. Over de verheerlijking van zo'n goddelijke deur. Ongelukkig. O. Als er nou nog zo'n ongelukkige mens is. Oh, dan, dan kan het wezen dat hier Heer kort bijt, Dat de Heer kort bijt Om je te verlossen. Om, om vrede aan je ziel te spreken. En dat hij zegt, dat hij zou aan je ziel zeggen. Het is volbracht. Want die middelaar die heeft het volbracht. Tot op het laatste druppel van dat leiding dat hij leidt. En ach, onbekeerd in onze midden. Oh, ik hoop dat de Heer je nog je ogen nog eens openen moet. En je harten nog eens open moet. En dat je nog eens door de overtuiging van de Heilige Geest, dat je schuld nog eens, nog eens thuis moet krijgen. En dat je nog eens ongelukkig in je eigen mocht worden. En dat je nog eens mocht zichten hier. Is er nog een weg? Is er nog een weg? Oh, dat ik nog eens zal word. Oh, dat je nog eens de nachten door zou brengen met klaar. En dat je nog eens mocht schreeuwen bij dag en bij nacht. En nog eens, oh, nog eens mocht. Gods woord nog eens onderzoeken. En maar op je knieën kom. En maar graag kan het nog hier komen. Och, ik ken nog gemeente. Ik kan. Ik kan. En val ik van God in onze midden. Ik hoop toch. Oh, dat de Heer je nog eens wat heven mocht. Ook in deze lijdensweek. Dat je er nog eens een nieuwe glimst. Vermogen mogen hebben. O wat er niet ligt. In die leidende boer, In dat gekrijsde boer, Maar o. Want dat zou wel nodig wezen. Zou hem ooit kennen. In zijn opstand. Maar mocht de Heere zelfs. Zijn woord toepassen. Amen. Heren. Mocht we nog. O uw woord. Nog zegen. Hij hoef maar één woord te hebben. Och, mocht het gezegende tot bekering. En heren, dat het gezegende mocht tot vertroosting. En dat uw ik nog eens lijden mocht. Om u nog eens te aanschouwen. Als die lijdende borg. Heren, mocht dan verder in dit sabbat nog sabbadag nog het denken, het denken eigenlijk op weg en reis naar de eeuwigheid, leer ons nog bidden Heer, voordat het voor eeuwig te laat is, Heer komt nog, o, komt nog eens over, wij vragen het om Jezus willen, Amen. Laat ons slijten met het zingen van psalm 84 en daarvan het vijfde vers. 84 het vijfde vers, o God die ons ten schuldig zijt en ons voor alle rampen bevrijdt, psalm 84 het vijfde vers. you <laughs>